Drie uur. Het NOS Journal. Lizela Thomasen. Een rechtbank in Noorwegen heeft drie mannen veroordeeld die wraak wilden nemen voor het afdrukken van Mohammed-cartoons. De drie wilden eerst een aanslag plegen op de Deense krant Julans Posten, die de omstreden cartoons in 2006 afdrukte. Later kwamen ze daarvan terug en wilden ze een van de tekenaars van de cartoons vermoorden. De mannen werden al een tijd lang afgeluisterd voordat ze in 2010 werden opgepakt. De hoofdverdachte kreeg een celstraf van zeven jaar, een mededader vijf jaar. De derde verdachte moet voor vier maanden de cel in. Hij heeft de anderen aan explosieven geholpen, maar zou niet van hun plannen op de hoogte zijn geweest.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 50 mensen deden aangifte via internet. De overige 20 kwamen naar het politiebureau. De totale schade kan flink oplopen, zegt de politie. We hebben het over zo'n zo uh, ja, 70 gevallen tot nu toe. Ga eens uit van een gemiddelde schadebedrag van uh, 400 euro uh, per geval. Dan kom je toch al gauw uit op uh, 28.000, zeg maar 30.000. En uh, dat, aantal zou, of dat schadebedrag zou nog wel eens op kunnen lopen. De twee jongens van 18 en 19 worden morgen voorgeleid.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 In deze zaak zijn de eigenaar en de zoon van de eigenaar de overvallers achterna gegaan. Bij dat achterna gaan is er ook een uh, gereedschapskist gegooid. Die is van de trap gegooid. Maar of die kist daadwerkelijk een van de overvallers heeft geraakt... of dat die nou ja, verantwoordelijk is voor het ten val komen van een overvaller... dat hebben we niet kunnen vaststellen. Een van de overvallers viel van de trap en overleed later aan hersenletsel. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft verschillende tips binnengekregen... over de vijf dode ponies die zijn gevonden in Oldebroek. Een wandelaar had de ponies in een sloot ontdekt en lichtte de gemeente in. Die droeg de zaak over aan de Voedsel- en Warenautoriteit... die hard op zoek is naar de eigenaar van de dieren. Er zijn verschillende zaken die, die wat ons betreft niet deugen. Je mag geen dode dieren dumpen. Uh, en Je mag geen uh, chips verwijderen bij die dieren. En daarom hebben wij aan het publiek nu gevraagd om zich bij ons te melden als ze iets gezien hebben. De ponies zijn volgens deskundigen geen natuurlijke dood gestorven. Omdat die chips waren uit hun hals waren gehaald, is niet vast te stellen waar de ponies vandaan komen. Het weer in het zuiden ligt de sneeuw vanuit het noordoosten opklaringen bij temperaturen rond het vriespunt. De komende dagen zonnig en droog winterweer met overdag lichte en s'nachts matige vorst. ANB Verkeersinformatie. Er staan files op de A10 West richting Zaanstad bij de Koentunnel, 3 kilometer. En de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Noordeloos 2 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Als u mij nu het polisnummer geeft van uw autoverzekering. dan kunnen we de zaken voor u in orde maken. Uh, ik heb wel mijn rijbewijsnummer, is dat ook goed? Nee, sorry. Mijn paspoortnummer? Nee. Service nummer dan? Nee hoor.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 De expertise van Belisol gaat een leven lang mee. Meer info op belisol.nl Wie nu bij ABN AMRO een autoverzekering afsluit, krijgt een handige, makkelijk te bevestigen bluetooth car kit voor maar 19,95. Ga dus snel naar abnamro.nl slash auto. ABN AMRO, de bank anno nu.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Met dit half uur een antwoord op de vraag... waarom heeft het ene verpleeghuis wel genoeg geld en het andere niet... terwijl ze toch evenveel krijgen? Daarna gaat Jan Schinkelshoek, eh, oud-CDA-kamerlid... en tegenwoordig lobbyist in onze dagelijkse opinierubriek... een schillen. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Waar nou, wil je het over hebben? Ik wil het hebben over het Wilhelmus. Jo. Ja, je hoort het goed. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitse bloed. Eh, Oranjeverenigingen vinden dat iedereen het eerste en het zesde couplet uit het hoofd moeten, moeten kennen. Vind ik ook. Vind ik vind het treurig als je het niet kent. Maar dat willen ze nou verplicht stellen op school. Nou, dat gaat me, dat gaat me te ver. En daarover wil ik wel eens praten met de, de voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. En dat gaan we straks rond kwart over drie, tien voor half vier doen. Eerst gaan we naar het verpleeghuis. Voorzitter, ja, dan wil ik mijn laatste minuten toch aan de zorg besteden als dat mag... Want wij zijn ontzettend blij dat we uh, investeren in de zorg. Dat die 852 miljoen extra, die wij met trots de Fleur Agema gelden noemen, dat die worden geïnvesteerd in 12.000 uh, extra verpleegkundigen. Dat is fantastisch. Die gaan er over een paar jaar komen. En uh, nogmaals, daar zijn wij heel erg blij om. Ja, Fleur Agema zit hier aan tafel. Dit jaar krijgen verzorgings- en verpleeghuizen... beschikking over ruim 800 miljoen euro extra. We hoorden het Geert Wilders al zeggen. Ja. En die had het ook al over de Agema-gelden. Heette ze ook zo? Zo worden ze genoemd, ja. Het is, en, het is wat al... vindt u ervan? Ja, een grote eer natuurlijk... Um... Maar je moet altijd alles in perspectief zien. Uh, zonder, zonder Geert en Barry uh, aan de onderhandelingstafel was het natuurlijk nooit gelukt. Nee. En, uh, ik en heb Barry is Barry Matlena, geloof ik, hè? Ja. Ja. Ja. Maar goed, ze heten nu in ieder geval die Fleur Agen, ja. gelden. 800 miljoen, dat is heel veel geld in tijden van crisis. Uh, ja. Geld dat uitgegeven wordt, terwijl er op allerlei andere plaatsen geschrapt moet worden. Ja. Bijvoorbeeld in het onderwijs en bij Defensie. Is, is dat nog wel te verantwoorden? Per saldo wordt er op het onderwijs niet uh, bezuinigd. Er zijn wel grote maatregelen ook die om, om geld uh, te herschikken... maar daar wordt niet per saldo op bezuinigd. Uh, op de zorg uh, ook niet. Ondanks dat daar ook grote maatregelen uh, plaatsvinden. Maar ja, als je kijkt dat, uh, dat in, het, in de huidige tijd... de kostprijzen in de verpleeghuizen voor die zorgswaterpakketten... die, die budgetten voor de zorg onder kostprijs liggen... en uh, ja, dat mensen zijn... In verpleeghuizen en ook in gehandicapte instellingen, die niets hebben misdaan, dan zul je als samenleving ook een moreel appel uh, moeten doen. En daarbij, nou ja, deze 12.000 fulltime banen, dat zijn al gauw 20.000 uh, deeltijdbanen, mm -hmm. die we natuurlijk in deze uh, economische neergang ook heel goed kunnen gebruiken. Verslaggever uh, Matthijs Holtrop, die is gaan kijken wat het geld in de praktijk betekent. Als eerste ging hij langs bij de drie gasthuizengroep in Arnhem. Er is veel aandacht voor misstanden in de zorg. Hier een kleine greep uit de media van de laatste maanden. Ja, het is, het is buitengewoon schokkend, want één op de 10 mbo'ers die vertrekt... en die zijn eigenlijk het allerhardst nodig, de verzorgende en verpleegkundigen. Accommodatie en verpleging scoorde prima, maar ook hier was het minpunt de werkdruk. Zo schiet de bouwkundige veiligheid, zoals dat heet, in zo'n duizend zorginstellingen tekort. Wij uh, hebben een voorbeeld gehad en zijn eerste taak was mevrouw Jansen wassen. Ik noem haar Jansen, zonder enkele begeleiding... Geert Wilders wil deze problemen oplossen met extra geld. Volgens Thaline Eenkhoorn uit Arnhem, manager van de Drie Gasthuizengroep... is dat ook de oplossing. Nou, ieder jaar is het natuurlijk een puzzel. Uh, er moet heel veel gedaan worden voor mensen in de zorg. Uh, daar moet ook altijd deskundige personeel omheen zijn. Je moet het dekken, je moet het in kwaliteit dekken. Je moet het in kwantiteit dekken. Dus ieder jaar is het een puzzel van, nou, hoe gaan we het uh, doen? En wat zijn dan de grootste risico's? Waarmee kan je echt het schip ingaan? Je personeel uh, heb, heb je nodig al, altijd om toezicht uh, te, te hebben. Dus Dat betekent dus dat je uh, personele kosten altijd doorlopen... terwijl er uh, beweging is in hoeveelheid mensen die je in huis hebt... hoeveel uh, bewoners je kunt verzorgen. U zei het is een puzzel. Ja. Uh, mist u wel eens het laatste stukje? Ja, ja, tuurlijk mis je wel het laatste stukje, maar als... als uh... Tegelijkertijd uh, proberen we altijd zo creatief mogelijk te zijn om hem wel dicht te krijgen. Als de puzzel compleet is, zie je een gezond plaatje. Maar patiënten zien juist de stukjes die ontbreken. De zorg die er niet is. Ja, ja klant heeft meer nodig als waar je geld voor krijgt. Dat, dat bestaat, ja. Dan is de logische vraag, kunt u wel de zorg leveren die u moet leveren? Ja, dat is altijd de vraag en ook de puzzel. Uh, wij hopen het wel, maar het blijft wel een, een gesprek. Omdat het ook altijd een verdeling van schaarste is. Bij het maken van de puzzel is de belangrijkste truc efficiënt werken. Weinig overhead. Maar dat is razend moeilijk, zeggen ze in Arnhem. De ene dag heb ik een, een vrolijke bui en morgen heb ik een zagerijnige bui. En dat betekent dat het zorgverlenen met mij dan ook uh, één of twee keer zo snel kan gaan. Als er mensen zijn uh, die echt zagerijnig zijn, dan, dan, kan, dan kan dat echt heel erg lastig zijn. Misschien word ik morgen wel wakker met een longontsteking. Ja, dat valt allemaal niet uh, heel makkelijk uit te tellen. En dat is toch wat anders als een fabriek die uh, per minuut 600 koekjes produceert. Nu uh, zegt het Rijk, we gaan extra geld uitdelen. Wat hebben jullie daaraan? Dat is fijn. Uh, geld voor de zorg is, is fijn. Uh, het, het, ja, dus daar zijn we heel erg blij mee. De gelukkigste zijn ongetwijfeld de longpatiënten. Hun speciale afdeling is jarenlang betaald door de gezondere patiënten. Eigenlijk kan je zeggen dat in de afgelopen jaren... Um, daar Was daar niet extra geld voor. En hebben we dat um, ja, op andere manieren bij elkaar gesprokkeld. Namelijk door binnen de stichting uh, Broekzak-Vestzak deze zorg mogelijk te maken. En nu, nu met die extra wilderschelden kunnen we zeggen: van nou hè hè, eindelijk. Deze zorg wordt betaald voor wat die kost. En dat is voor ons binnen het verpleeghuis en alle andere klanten en de hele groep, is dat gewoon heel erg fijn. Ja, een ja. opluchting. Ja, eigenlijk wel. Ja. De drie gasthuisgroepen in Arnhem, Fleur Agema van de PVV. Hoe komt het nou dat zoveel verzorgingshuizen niet een sluitende begroting kunnen leveren? Ja, dat komt zoals ik al, uh, al zei, dat uh, die zorgzwaartepakketten, die individuele budgetten onder kostprijs uh, liggen. En ja, dan, valt het heel erg, uh, dan is het heel erg lastig, ook om wanneer je bijvoorbeeld op de werkvloer... Uh, je te maken hebt met mensen die ziek zijn, om uh, de boel rond te krijgen. En uh, dus aan de ene kant heb je het personeelstekort en daarvoor geld nodig. Anderzijds is er ook die enorme regeldruk. Dus dat is het andere plan wat we hebben gepresenteerd... en wat nu ook uitgewerkt wordt. Uh, dat is de pilot voor de regelarme instellingen. Daar doen ook 30 instellingen aan mee. Die gaan regelarm werken. En er zijn 800, 680 regels aangemeld... om te kijken of die afgeschaft kunnen worden. Uh, dus er zijn twee um, um, wegen die we op dit moment aan het bewandelen zijn. Enerzijds fors extra geld, zo'n 5%. Uh, extra en de anderzijds uh, de overheid en de regels aanpakken om uiteindelijk. Ja, die sector weer terug te geven. Ja. Wat zou je dan uiteindelijk, een sector kunnen hebben... waar uh, met het geld wat er beschikbaar is... goede zorg geleverd kan worden? Ja, ik denk dat, nou ja, ik denk dat je daar altijd over kunt uh, discussiëren. Want uh, ja, 5% erbij is heel veel geld, maar het is natuurlijk geen... Uh, het, is, het is niet de helft erbij, het is niet de verdubbeling van het budget. Maar ik denk dat, uh, dat we er wel veel beter uit zullen, zullen gaan komen. Je hoort ook van instellingen uh, dat ze hier zo lang op hebben zitten wachten. Niet alleen uh, gaat het ze om dat... Dat ze geen personeel kunnen krijgen. Want ze kunnen het wel krijgen, maar ze kunnen de mensen niet betalen. En het zit om de bestand. Um, daarvoor is er te weinig geld om hen ook ja, bij te scholen. en op een hoger niveau te krijgen. Um, dus daar is de 852 miljoen ook voor bedoeld. Ja. Ja. Nou, dit is de dag, heeft rondgekeken bij verschillende zorginstellingen. En er kwam ook een beeld dat er verzorgingshuizen zijn. die wel zwarte cijfers schrijven. Vraag even, Matthijs op ging naar Enschede, naar zorggroep Mannen. Hier is op dit moment bewegen voor ouderen. Misschien is dus leuk om even te kijken. Een rondje met Wesley de Jong door uh, zorgcentrum Manna in Enschede. Mag ik heel even storen? Dit interview van de EO-radio. Ja, en het andere been. En strekken en terug. Doen we achter elkaar door. Eén en terug. En twee en terug. Goed je best doen hoor. Het is wel geen televisie, maar drie... Ziet er nog en... allemaal fit uit? Jazeker, maar dat wonen we hier ook. U traint regelmatig hier? Ja. U woont hier uh, bij Zorgcentrum Mannen. Woont u hier al lang? Sinds uh, april. En hoe is het uh, leven hier? Uitstekend. En waarom? Ja, ik heb, ik heb het hier uitstekend naar mijn zin. Ik sla, ik heb hier een woonkamer en een zitkamer. Alles perfect voor elkaar. Dus uh, een zeer tevreden mensen zit hier. Bij Zorgcentrum Mannen wonen ruim 100 bewoners. Variërend van zwaar dementerende tot mensen die zelfstandig in een appartement wonen. We krijgen op zich voldoende geld om alle medewerkers te kunnen betalen. We hebben hier altijd de keuze gemaakt om relatief veel richting de verzorging te laten gaan. En relatief weinig naar de overheid. En een van de gremia die ons daarop toetst is de cliëntenraad. Die heeft ook adviesrecht bij de, de begroting. En die kijkt dan ook, wordt er niet bezuinigd op zorg en op welzijn. Dus de activiteitenbegeleiding. Maar het is ook een kwestie van ja, hoe, hoe uh, richt je je bedrijfsvoering in. Er zijn een heleboel factoren die van invloed zijn op de besteding van het budget... en of je al dan niet geld overhoudt. Houdt u geld over? Komt u makkelijk uit? We komen goed uit met ons geld, ja. Enerzijds is het een keuze hoe u je, je begroting tot stand wilt brengen... maar anderzijds heeft het natuurlijk ook te maken met onvoorziene factoren. Ik loop even hier naar binnen even bij de Tauscher. Hi, Agnes. Dit is de Tauscher Verzorging en Verpleging. Daarachter nog een kantoortje. Maar we komen hier enorm van ruimte tekort. Dus we zijn actief aan het zoeken naar andere ruimte in, in Enschede. Hoe kan het dan toch dat andere verpleeghuizen zoveel moeite hebben... om voldoende geld te hebben en gewoon de minimale zorg te kunnen leveren? Ik kan niet over andere verzorgings- of verpleeghuizen redeneren. Ik kan alleen maar kijken naar zo'n groep mannen. En ik vind dat wij het redelijk doen. Gegeven de enorme groei en gegeven alle extra werkzaamheden... en software enzovoort wat erbij komt kijken. Zodat we dan elk jaar geld overhouden, dan ben ik bepaald wel blij mee. Geert Wilders... Uh, zegt, we hebben als PVV erg veel geld naar de zorg gekregen. Zogenaamde wildersgelden. Mm -hmm. Hoeveel krijgt u als zorgroep mannen van die gelden? We krijgen ruim twee ton. En heeft u die twee ton dan hard nodig? Uh, voor de plannen die we nu hebben liggen zeker. Want die plannen hebben een budget wat het dubbele is. Ja. U heeft dus nieuwe plannen kunnen maken. En die plannen hadden we al. En nu worden ze nog eens extra betaald. Maar die plannen hadden we ook al wel zonder het geld van, uh, van het Rijk, die extra gelden. Ja, daar hadden we iets minder geld overgehouden. Dan We hadden mensen zo goed gefunctioneerd. Ja, wat gaat u met het geld doen, die, die extra twee ton? Nou, de bedoeling is dat uh, die twee ton wordt aangewend... voor extra handen aan het bed, zoals Wilde zegt. En wij hebben gezegd, dat gaan we enerzijds doen... maar we gaan ook opleiden uh, in de diepte. Dus we gaan mensen van niveau 1 opleiden... laten opleiden naar niveau 2 en naar niveau 3 en naar niveau 4... Daarmee zullen we over twee jaar wat uh, meer formatie hebben dan we kunnen trekken. Maar dan hebben we nieuwe projecten en daar hebben we ook weer nieuwe mensen voor nodig. En we merken wel dat het moeilijker is om aan mensen te komen met niveau uh, drie en vier. Ja, dus dat betekent eigenlijk dat u uh, het bestaande personeel hoger opleidt? Bestaande personeel hoger opleidt, maar ook nieuwe mensen op gaan leiden. Dus van, van buitenaf. Dus we investeren nu voor de toekomst. al, met al als u zo die, die gelden beoordeelt... Hoe zou je die dan kwalificeren? Ik ben er blij mee. En tegelijkertijd ben ik uh, wat terughoudend. Omdat ik en met mij ook anderen verwachten als dit kabinet zou vallen... dat dan de gelden ook snel uh, zouden zullen eindigen. Dus dat betekent dat we gewoon proberen om zo te koersen... dat we als we de gelden niet krijgen het financieel toch redden. Aangemaakt ja, van de PVV. Ja, dat is een voorzichtige directeur van de zorginstelling. Is dit een voorbeeld van hoe u graag wilt dat het gaat? Nou, allereerst de complimenten voor uh, de werkwijze. Dat ze ook uh, de touwtjes aan elkaar weten te knopen zonder de extra middelen. En um, ja, zeker, het is de PVV die deze forse investeringen ingebracht heeft en ook draagt. Um, maar waar we wel VVD en CDA van hebben weten te overtuigen. Dus, um... Het is niet alleen een PVV-ding, zegt u? Nee, je doet in de politiek nooit iets uh, alleen. Je kunt alleen iets doen als je meerderheid in de Kamer... Uh, voor je plannen weet uh, weten te maar motiveren. Maar mevrouw zegt het wel een beetje angstig. Ja, stel dat zo'n kabinet valt, dan weet je maar nooit... of je in de komende jaren weer ja. dat geld gaat krijgen. Dus het is wel nee, onzeker. Nee, het, uh, het is inderdaad structureel geld. En uh, totdat er een andere beslissing genomen wordt, komt het erbij. En uh, nou ja, laten we ervan uitgaan dat het kabinet uh, de rit uitzit En uh, er komt een, uh, een, een, een lastig voorjaar aan. Maar uh, laten we er wel van uitgaan dat, uh, dat de toekomst uh, rooskleuriger uitziet... En, uh, en dat we nog steeds VVD en CDA kunnen blijven overtuigen ja. van het belang van deze middelen. Wat is de rol van de marktwerking in de zorg? Zou dat ook een, een heilzame rol kunnen zijn uh, om te zorgen dat uh, instellingen efficiënt gaan werken, dat ze gaan besparen op overheid, op regelgeving? Is, is daar een rol voor weggelegd, voor die markt? Nee, de marktwerking zie je op dit moment vooral in de, in de curatieve zorg, in de, in de ziekenhuiszorg. En, en, dat, en dat is iets wat wij als, als PVV dan weer hebben weggegeven aan uh, VVD en CDA. Uh, wij waren altijd uh, een heel behoudend erin, geen tegenstander, maar wel behoudend. Uh, maar dat, dat volstrekt zich dus, dus in de curatieve zorg, de ziekenhuiszorg. Ja. En u vindt ook niet dat in, in, de zorg, in deze zorg dat daar de markt, de markt een rol moet krijgen? Nee, kijk, je kunt, je kunt natuurlijk wel op een uh, je kunt natuurlijk wel uh, voorwaarden stellen aan gemeenschapsgeld wat je geeft uh, voor de zorg van ouderen, gehandicapten en uh, chronisch zieken. Daar moet je voorwaarden aan stellen wat je ervoor terug wilt krijgen als samenleving. Uh, maar daar, dat is iets anders dan, uh, dan marktwerken. Kijk, op een gegeven moment gaat het bij de langdurige zorg... heel simpel om, om de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Het haren kammen, het wassen, het uit bed helpen... het verschonen, de wondverzorging. En, um, dat is niks dat voor is een, de markt? Nee, dat is een gegeven waar een bepaald aantal uren voor staat... waar, waar je ook mensen voor in moet zetten op een bepaald niveau. En um, om daarmee te gaan marchanderen... Dat, dat de een met de ander moet gaan concurreren... wie het goedkoper of sneller kan... Kan. Ja, het is een bepaalde vaste basis in de langdurige zorg waar je eigenlijk uh, niet op kunt beknibbelen. De kansen in de zorg in de langdurige zorg liggen bij de overheid, liggen bij de regels. En uh, liggen bij het kunnen bekostigen van het personeel. Ja. Maar die, bijvoorbeeld die bureaucratie in de zorg, die natuurlijk ook groot, groot aanwezig is. Hoe gaat u die dan bestrijden? Want als u zegt tegen de instellingen zelf, jullie moeten dat oplossen. Ja, ja. Dan zie je al gebeuren dat dat niet gaat plaatsvinden. Hoe kunt u die dwingen? Ja, nou, we hebben een aantal dingen dus in het gedoogakkoord gezet. Waaronder dus uh, die pilot met die regelarme instellingen. Uh, daar gaan nu dertig instellingen aan meedoen. Zelfs twee instellingen gaan eraan meedoen. Uh, naar aanleiding van het visioen wat ik had van het verpleeghuis uit de jaren 50. Uh -huh. Toen had je gewoon een huis en daar woonden mensen. En uh, er stond een hoofdverpleegkundige aan top. Er was nog iemand voor de boekhouding. En voor de rest was ieder, iedereen stond iedereen gewoon uit het bed. Nou ja, dat is nu Dus, niet is, meer dus zo. dat is een experiment. Ja. En dan hoopt u dat dat zo'n aantrekkende werking heeft. dat andere instellingen ook gaan zeggen: wij willen dat ook. Ja, deze pilot gaat twee jaar lopen. Dertig instellingen doen mee. En ze hebben allemaal een ander plan. Dus we gaan kijken wat wel en niet werkt. En daarbij zijn er 680 regels aangemeld. die we nu gaan inventariseren welke afgeschaft kunnen gaan worden. En uh, er is nog de overheidnorm. Dus we, gaan ook, we komen ook met een norm per sector. Uh, hoe groot die overheid nou uh, mag zijn. Want er zijn huizen die doen het met 10%. En er zijn huizen die het zelfs nog met minder doen. En er zijn huizen die het met 20% doen. Ja, als je daar ook een norm in stelt. En um, bijvoorbeeld managers... Mensen die, met, uh, um, uh, die uiteindelijk hogerop zijn gekomen door een managementfunctie te accepteren. Die, weer met, die met behoud van salaris weer een, een taak op de werkvloer laten uitvoeren. Ja, dan heb je ook weer meer handen aan het bed. En, ja. en zo moet je alles inzetten om uh, het geld in ieder geval weer naar de zorg, naar de werkvloer te trekken. Okay. Nou, we gaan kijken hoe het gaat. Hartelijk dank, uw Aagema ja. van de PVV. Graag gedaan. Wie schildert vandaag ons appeltje? Dat is oud CDA Tweede Kamerlid, Jans Schinkelshoek. Jan, opnieuw uh, goedemiddag. Je zei net al dat je het wilde hebben over het Wilhelmus. Want je bent voor het Wilhelmus, hè? Ja. Je wilde Natuurlijk. graag een goedemiddag zeggen, geloof ik. Ja, ik wil zeggen een ja. goedemiddag, Thijs. <laughs> Dankjewel, dat hoopte ik al. Um, het Wilhelmus, dat, dat moet verplicht gezongen worden op scholen... vindt de bond van Oranje ja. En jij zegt, dat gaat me dan weer te ver. Waarom gaat dat te ver? Kijk, ik, ik, ik ben nogmaals helemaal voor het Wilhelmus en ik vind dat je zoveel mogelijk coupletten moet leren. Ik, ik behoor nog tot die generatie die ze alle veertien zelfs op school heeft, heeft, heeft moeten leren. En ook nog oh. Kent Jan? Oorlof mijn arme schapen, die zijt in grote nood. U herder zal niet slapen, dan zijt gij nu verstrooid. Welk vest was dit? Dus is het veertiende. Zo, Het Het e het ene en laatste. Oké. Okay. Maar goed, tegenwoordig schijn je al blij te mogen zijn... als je het eerste eh, en het tweede al kent. En dat, eh, dat, eh, zelfs dat eh, brokkelt af. Eerst en het zesde, hè? Um, dat, dat, dat, ja, dat, dat, dat, dat wordt minder. Ja, ja. En dus, dat vindt de, vindt de oranje, Bond van de Oranje Verenigingen. Zo las ik in de krant een doorn in het oog. Nogmaals, daar ben ik het helemaal mee eens. En nu, als er een medie daartegen wil men dat verplicht stellen, dat je het op schoon moet leren. Nou, dat, daar heb ik wat vraagtekens bij. En die had ik graag voorgelegd aan, uh, aan de voorzitter van de, van de Bond van de Oranje Verenigingen. Meneer Zonneville. Dat kan, want die is aan de lijn. Nou, komt dat goed uit. Ja. Te Goedemiddag, twee... meneer Zonneville. Goedemiddag. Ja, kijk, daar is die. Ga je gaan, Jan? Twee vragen. Waarom niet aan scholen overgelaten? Waarom moet het nou Verplicht worden gesteld? Hebt u zo weinig vertrouwen in het onderwijs? Ik vind het daar niet belangrijk genoeg voor het Wilhelmers. Hebt u daar aanwijzingen voor? Dat is de eerste vraag. En de tweede is, moet je dat nou wel willen? Moet je nou wel willen dat de politiek, dat de regering, de minister. ...voorschrijft wat op, op scholen geleerd en gezongen gaat worden. Ga je daar niet een heel bedenkelijke kant op? Nou, dus Vandaag, dan zullen we die vragen he, gewoon aan elkaar houden. Voorbeeld. Vandaag zitten we de Helmers. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar morgen misschien wel de internationale. <lacht> of, een, of, een, of een bedenkelijk lied uit een nog veel bedenkelijker verleden. Ja. Nou, wat, Kijk, wat op school moet komen... ...moet vrij zijn van politieke, politieke inmenging. Ik nou, ben benieuwd hoe meneer Zonneville... Ja, meneer Zonneville. Eerst maar even die eerste vraag. Waarom niet gewoon naar scholen overlaten? Uh, ja, dat formele antwoord gaf uh, minister van Bijsterveld ook van uh, ik ga daar niet over, dat is aan de scholen. Nou, dat ik het, uh, op zich is dat een, een juiste constatering. Maar ik vind dat als uh, leerlingen van de basisschool komen, ze toch het weer helder moeten kennen. Overigens heb ik niet gezegd in dat interview in het Algemeen dag wat we lezen toch slecht tegenwoordig, dat het verplicht gesteld moet worden. Maar dat ik vind dat het op school geleerd moet worden. En daar zitten wel een nuanceverschil in. Maar goed, um, in ieder geval het eerste en zesde... Wacht complete. even, voor mijn, voor, wel... mijn, voor mijn begrip, dat is toch gewoon hetzelfde? Nou, het, het wordt nu ineens heel directief gesteld. Maar goed, um, het gaat erom dat ik vind dat het toch wel uh, goed is als uh, leerlingen, van, als ze van de basisschool komen, uh, de tekst, althans tekst van het eerste en het zesde couplet uh, kennen. Het is niet meer zo, hè, zoals in mijn eigen tijd, inderdaad, dat je er veel meer coupletten van leerde. Hoeveel kent u er? uit mijn hoofd moest leren. Hoeveel kent u er? Uh, ik ken uh, het eerste en het zesde natuurlijk. En het oorlog van mijn arme schapen, dat wordt altijd in Leiderdorp ook bij de dodenherdenking, oh althans de bijeenkomst voorafgaande aan de herdenking, gezongen. Okay. Dus uh, daar ken ik de tekst uh, redelijk van. Maar dan nog een keer de vraag van Jan, waarom niet overlaten aan de scholen? Nou ja, kijk, uh, we laten heel veel aan de scholen over, en dat is maar goed ook. Maar uh, de heer Schinkelzoek zal het me eens zijn, dat uh, de kennis van het wilhelmus uh, nou, bepaalt niet best is in Nederland... Dus uh, het overlaten aan de scholen heeft in ieder geval tot resultaat gehad dat we het amper kunnen meezingen. Nou ben ik gelukkig blij met al die sportsuccessen, want daardoor leren de een heleboel mensen het weer wel. Maar ik vind gewoon dat het uh, bij de opvoeding hoort, dat je in ieder geval het eerste couplet van het Wilhelmus kent. En in het kader van waarden en normen... zal ook de heer Schinkelshoek me dat uh, niet kwalijk nemen dat ik dat zeg. En uh, daar wil ik dan een, echt uh, het radicale standpunt in nemen. Ja, meneer, uh, meneer Schinkelshoek, als je het aan de scholen overlaat, gebeurt het niet. Dat is eigenlijk wat meneer Zonneviele zegt. Ja, dan begrijp ik het niet, dan moet je dit verplicht stellen. En dat zegt hij dat hij ook niet wil. Ja, eigenlijk wel, wel lijkt... Nou, kijk, ik vind dat Oranjebonden een goed voorstel hebben gedaan. Je moet, vind ik, het onderdeel van, van, van, een, van een goede opvoeding... je moet het willen helmen. Dus je moet tenminste het eerste en het zesde complet de rest vergeven we even. Die, die, die moet je kennen. Maar ze hebben dat, dat voorstel aan het verkeerde een verkeerde adres eh, gericht. Dus ik zou zeggen, probeer het nou opnieuw. Ga in, in gesprek met de scholen, eh, met, met schoolorganisaties... en probeer het nu langs de goede route om het, om het gedaan te krijgen. Wat, wat u doet, is echt een, vind ik een, een verkeerd pad opgaan. Je weet waar je aan begint, maar je weet niet waar je eindigt. Dus je moet, je moet dat soort politieke inmenging op scholen helemaal niet willen. Daar moet je niet over, je niet over praten. Ja, want meneer Zondervielen, uh, Jans Schikkel zei net ook... voor je het weet moet je allemaal de internationale zingen. Ja, ik vind dat een beetje flauw en uh, ik vind dat de heer Schinkelshoek zichzelf geen recht doet. Uh, ik wil niet te vergelijken met internationale uh, trekken zo'n lied uit, het, uh, ja, uit een bizar uh, verleden. Maar uh, het gaat erom als je de scholen overlaat, gebeurt er wat. En ik kan u verzekeren dat heel veel oranje verenigingen uh, het lokaal al aan uh, scholen hebben gevraagd. Uh, we hebben brieven geschreven aan scholen en bonden en uh, dan zie je in de praktijk vervolgens... Wat er van terecht komt. Niks. Dat men het onvoldoende aandacht geeft. En een heleboel scholen willen ook niet meer uh, meewerken aan opades en dergelijke. Nou ja. Uh, welke kant gaan we op? En ik vind het een beetje te zet doorschieten om dat dan met andere liederen te gaan vergelijken. Meneer Schinkelshoek, dan nog één keer. Als je doet het u zegt, namelijk het aan de scholen overlaten... of aan het bond van Oranje Verenigingen aan de scholen laten vragen... dan gebeurt er niks, zegt meneer Zonnevielen. Ja, dat, dat constateert meneer Zonneviel. Dat, dat, dat, dat, dat neem ik aan. Hij zal, het, hij zal het serieus geprobeerd hebben. Maar dan begrijp ik niet goed wat zijn voorstel is. Wil hij nou wel verplicht stellen of wil hij nou niet verplicht stellen? Ik, nou, ik, ik zie ja, nou, dat noem het dan maar verplicht stellen als het Kijk, om uh, dergelijke terminologie gaat, maar ik vind gewoon dat als een leerling van de basisschool komt, dat bij zijn ja, educatieve opvoeding hoort, dat hij uh, het Wilhelms althans de eerste en de zesde couplet, dat hij ja, dat Oké, okay, dat gewoon. is dan helder, meneer da, ja? Daar, daar zijn we het volstrekt over eens. Maar Om hoe, dat te, bereiken, hoe dat te bereiken, vind ik, dat u geen goed voorstel, geen goed doordacht voorstel hebt, hebt gedaan. Want dan opent u de deur voor allerlei praktijken die u niet zou moeten willen. U laat politieke bemoeienis toe tot het onderwijs. En ik vind het een van de, van een van de belangrijke verworvenheden dat we in dit land grondwettelijk gegarandeerde onderwijsvrijheid hebben. De school is niet van de staat. De school is van de Oké, okay. ja, Fleur Agema van de PVV is hier nog. Heeft u een opvatting hierover? Ik ben er hartstikke voor. Voor het Wilhelmus? Ja. Ook voor het verplicht stellen? Ja. Oh, wacht even, dan gaan we even door. De, de, de, de, het parlement moet afdwingen dat op alle scholen verplicht het Wilhelmus wordt gezongen. Uh, wordt geleerd? Ja. Jazeker. Ja. Uh, de eerste twee completten lijkt me hartstikke mooi. Eerste en zesde? Eerste en zesde. Het maakt mij niet uit welke twee en uh, wat voor een aantal. Nee, ik vind het een uh, heel goede zaak. Dat, uh, we leven in een, een prachtig vrije land en dit is een stuk uh, uh, cultuur waar we trots op mogen zijn. En uh, Ik vind het, uh, ja, dat moeten we doen. Nou meneer Zonneviele, dat is de steun uit Onverwachte Hoek misschien wel? Uh, uit zeer Onverwachte Hoek, daar ben ik erg blij mee. en uh, Ik hoop dat die steun zich verder zal uitbreiden. Ik zou zeggen, ga eens bij het CDA langs voor meneer Schinkelshoek. Uh, nou, dat ben ik al geweest. En dan hoor ik ook oh. andere geluiden en daar ben ik erg blij mee. Oh, er zijn ook mensen daar die u steunen? Ja, wel, de wel degelijk. Nou, daar gaan we er vast nog veel van horen. Jan Schinkelshoek en uh, Michiel Zonneville van de Bond van Oranje Verenigingen. Beide hartelijk dank. Goedemiddag. Tot dienst. Ja, dit is de dag, zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar de website, dit is de dag. Nu kunt u van alles teruglezen en terugluisteren. Namelijk het nieuws van half vier. De Villa, Villa VPRO met Tessel Blok. Tessel, goedemiddag. Dag Elspeth, goedemiddag. Om het dus over wat anders te hebben dan bezuinigingen, praten de Europese leiders vanmiddag tijdens de Eurotop nummer 5000, zoveel geloof ik, weet ik niet, over het stimuleren van de economie banen scheppen en investeren in de interne vrije markt. Het waarborgen en stimuleren van sociale rechten... komt tot nu toe in de aanpak van de crisis helemaal niet voor. En dat waart zorgen, vindt Thijs Berman... van de Partij van de Arbeid in het Europese Parlement. En hij is straks onze gast in Villa VPRO. Eerst het nieuws, Lieselot Thomas. Radio 1, het NOS-journaal. Een rechtbank in Noorwegen heeft drie mannen veroordeeld... die wraak wilden nemen voor het afdrukken van Mohammed cartoons De drie wilden eerst een aanslag plegen op de Deense krant Julansposten. die de omstreden cartoons in 2006 afdrukte. Daar kwamen ze van terug en toen besloten ze... een van de tekenaars van de cartoons te vermoorden. De hoofddader heeft zeven jaar cel gekregen, mededader vijf jaar. Delen van Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen zitten zonder stroom. Volgens netbeheerder Stedin hebben maximaal 50.000 klanten last van de storing. Die ontstond rond half drie in een transformatie...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 Borst, darm, huid, long en prostaatkanker komen het vaakste voor. En asielzoekers uit Syrië worden ook het komende half jaar niet uitgezet. Volgens minister Leers komt dat door de aanhoudende ongeregeldheden in het land. In een brief aan de Kamer schrijft hij dat het moeilijk blijft om te beoordelen of mensen veilig kunnen terugkeren. En dat is nieuws op dit moment. ANDB Verkeersinformatie. Er staan files op de A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 3 kilometer. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij de Alfred Berklaan rode reis 3. A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum 4. De A27 van Utrecht naar Preda bij Lexmond 4 kilometer. Er stond daar een kapotte vrachtwagen, maar de weg is inmiddels weer vrij. Dit is Radio 1, VPRO.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 Wat moet de politie doen als wij morgen allemaal in een boerka de straat opgaan? Vinden Hells Angels ooit nog een veilig plekje voor hun clubhuis? En Google Earth als opsporingsmaatje van de politie? Dat na vier uur in ons panel Schuld en Boete. En vakbonden, juristen en politici maken zich zorgen... om het behoud van sociale rechten en verworvenheden... nu de crisisaanpak in Europa uitsluitend lijkt te gaan... om bezuinigen waar het kan en de vrije markt zoveel mogelijk bevorderen. En nu we het daar toch over hebben, er is weer een top. Jawel, zo meteen om vier uur in Brussel. En onze onvermoeibare man in Europa, Fred Stroband, praat ons bij. En wilt u reageren? Doe dat dan vooral. Ga naar onze site www.villavpro.nl dit is Radio 1 Villa VPRO. Maar eerst naar de advocatuur. Hier in ons land is het toezicht op de handel en wandel van advocaten... in handen van de eigen beroepsgroep, de Orde van Advocaten. Dat moet maar eens anders, vindt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het moet moderner, transparanter, scherper. En staatssecretaris Steven heeft daar plannen voor in de maak... Maar intussen heeft de orde zelf ook niet stilgezeten. Zij heeft nu per 1 februari, dat is overmorgen... een opper toezichthouder aangesteld... om te controleren of alles wel volgens de letter van de wet gebeurt. Rijn-Jan Hoekstra, hij was lange tijd de ambtelijk baas... van het ministerie van Algemene Zaken. Hij coördineerde de inlichting en veiligheidsdiensten... was formateur van verschillende kabinetten, lid van de Raad van State... in een grijs verleden ook zelf nog eens advocaat... En nu dus de controleur van de toezichthouders. Goedemiddag, meneer Hoekstra, een hele lijst. Goedemiddag. Uh, meneer Hoekstra, eerst even. Is het nodig dat de toezichthouders nog eens een keertje onafhankelijk gecontroleerd worden? Nou, ik mag ik op dat laatste even ingaan? Mm -hmm. uh, u kondigt mij aan als de externe controleur. En laat ik het zo zeggen. Ik ben dus uh, aangesteld. Ik heb een uh, verzoek gekregen van de Nederlandse Orde. Ja. En, uh, ik ken uh, de achtergrond van de een en ander. En ook de, de komende voorstellen van uh, het ministerie van Justitie. Mm -hmm. En er is een keuze gemaakt om uh, aan mij te vragen... ...ga een, uh, een onderzoek instellen bij uh, de Nederlandse Orde... Hoe het toezicht feitelijk wordt uitgeoefend door de verschillende dekens. Dat zijn zeg maar de voorzitters van de plaatselijke orde van advocaten. Ja. Elk arrondissement in dit land heeft. Uh... Een dergelijke, een dergelijke eigen orde met een voorzitter, een deken heet ja, dat. Precies. Nou, ik ga met al deze mensen ga ik praten. Mm -hmm. uh, en ik ga verkennen hoe zij hun toezicht uh, inrichten. Juist, yes, dit is eigenlijk ik een, een, soort, niet, een soort stap van de orde... om aan uh, misschien wel staatssecretaris Steven of de politiek te laten zien... hoe de kwaliteit en integriteit van hun, van hun toezicht... Er, uh, nu voor staat? Ik kan niet in de, in de, in de gedachten kijken van de orde. Uh, ik mag ik aannemen dat ze die gedachten met u gedeeld we hebben. Ja. Ik, mag, ja. ik mag toch aannemen dat ze die gedachten met u gedeeld hebben. Ze zullen u toch gevraagd <laughs> hebben om iets te doen met een, bepaalde, met een bepaald doel. Dan gaan ze dat doel toch niet stilzwijgen voor u? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee Maar ik, uh, ik, ik weet waaraan, waaraan ik begin. Ja, dat is mooi. Uh, en, uh, dus ik ken ook de overwegingen van de orde. Ik ken ook de voorgeschiedenis. Uh -huh. Een rapport van de commissie van Wijmen. Uh, ook toen uh, advocaat... Uh, en uh, lid van de Raad van State, en, uh, en ook het rapport van dokters van Leeuwen. En die heeft voorgesteld, ga een externe toezichthouder in, uh, in het leven roepen. Ja. Uh, die over de schouders meekijkt van uh, de orde van advocaten per mm -hmm. regio, hoe het toezicht kwalitatief, et cetera, uh, uh, wordt toegepast. Dat is het, dat is het voorstel van dokter van Leven En dat, ja, is het, en, dat bent het u is niet. Dus een... U bent niet de uitkomst van dat voorstel. Nou, ik ben, kijk, ik ben een verkenner van... Uh, ik ga nu gewoon eigenlijk bij wijze van proef, mm -hmm. dit jaar, ja. dus bezien uh, uh, we op welke wijze zo'n... Uh, externe toezichthouder de feiten op een rij kan krijgen voor wat betreft de feitelijke uitoefening van het toezicht per arrondissement. Ja. En ik kan daar mogelijkerwijs ook uh, aanbevelingen aan verbinden. Ja. En het zou kunnen zijn dat ik dan bevestig uh, dat, uh, dat er zo'n externe toezichthouder echt moet komen. Maar mm -hmm. uh, nou goed, uiteindelijk zal uh, gaat is het een beslissing van de regering? Natuurlijk. Maar laat ik het zo zeggen. Kijk, mijn activiteit dit jaar, ja. en zo kijk ik er tegenaan... Uh, uh, dat kan een aantal gegevens boven water brengen over uh, het toepassen van het feitelijk toezicht... hoe functioneert het in Groningen, mm -hmm. hoe functioneert het in Amsterdam... Mm -hmm. wordt dat wel met elkaar afgestemd ja. of zijn er allemaal verschillen... En verschillen die niet verklaarbaar zijn of wel verklaarbaar. Mm -hmm. Hoe gaat u dat eigenlijk doen, meneer Hoekstra? Het lijkt me nogal ga... een potwerk, zeg? Uh, ik denk, ik, heb er nu, uh, ik ga uit van twee dagen per week. Ja. Uh, en ik begin met een, uh, uh, een kennismakingsbezoek aan alle dekens. Hè? Mm -hmm. Dus zeg maar de voorzitters van de orders per regio. Ja. Dat zijn er negentien. Dus ik heb een hele klus te doen. Uh -huh. En ik ga met hun overleggen hoe zij en vragen... hoe zij hun toezicht inrichten. Ja. En wil en dan vraagt, ga... u dan ook, vraagt u dan ook praktijkvoorbeelden? Zeg bijvoorbeeld, pik jij er eens een zaak uit... en laat mij nou eens zien hoe je dat hebt aangepakt? Nou ja, dat, dat is een aardige suggestie die u mij doet. Nou, daar huh? ben ik blij om ik u een handje kan helpen. Ja, nee, dat is uitstekend. Maar dat zou... Ja, dat, welke, en wanneer ziet u nou in, in een bepaalde zaak... Uh, een, een, ja, een, u wordt gebeld of u krijgt een brief. Mm -hmm. En Wanneer ziet u nou uh, als deken hè, mm -hmm. van die orde uh, dat als een klacht en wanneer niet? Ja. En als u dat als een klacht ziet, wat gaat u dan doen? Mm -hmm. En als u het niet als een klacht ziet, uh, onderneemt u dan ook wat. En dan heb je ook nog een raad van discipline per uh, uh, regio. Wanneer gaat u naar die raad van discipline toe... Daar zitten niet alleen advocaten in, dacht ik, maar mm -hmm. ook uh, de voorzitter is, dacht ik, een, een rechter. Uh, maar uh, dan is er het hof in discipline. Dus ik wil gewoon weten, Hoe het gaat. ik probeer te verkennen en op een rij te krijgen wat er nou feitelijk gebeurt. Het is een plus, mm -hmm. het kan heel omvangrijk zijn, maar ik heb afgesproken, en dat heb u, dacht ik ook in het persbericht gezien, in juni kom ik met een eerste rapportage, dat zal niet anders dan een zeer voorlopige rapportage over mijn werk kunnen zijn en mijn methode van werken. En dan beoog ik eind van dit jaar te komen met een rapport... Uh, waarin ik mijn bevindingen neerleg. Ja, en u gaat dat in elk geval wel zo onafhankelijk doen dat u niet... want dat is, was natuurlijk een beetje mijn vraag... die de orde, en niet alleen de orde van advocaten... maar zelfs de hoogste rechtsinstanties in Nederland... hebben gezegd dat ze het erg overdreven vinden... als er een onafhankelijke commissie komt... die over de schouders van, van dekens en advocaten mee gaat kijken. Al was het maar omdat er dan problemen komen... met de geheimhoudingsplicht van, van de advocatuur. Dus het is niet zo dat u zegt... ik ga een advies uh, uitbrengen wat misschien een beetje... ten naar, doe die onafhankelijke, maar niet. Nee, u okay, moet mij te goede houden. Ik, ga niet, ik, ik kan niet, uh, ik zeg het ook niet om, uh, omdat ik uh, geen antwoord heb. Maar op dit moment Weet u het uh, ben ik niet. nogal blanco. Uh, dat betek ik tot de taak waar ik begin. Ik hm. vind het een hele interessante taak. Alleen al omdat ik uh, mijn eerste stap in, in, uh, in, uh, in de praktijk van het leven na mijn studeren... In Groningen, dat was in de advocatuur als jong uh, afgestudeerd. En dan hebben we het over welk jaar? Uh, 1965. Zo, ja, daar zit een kleine tijd tussen. Nou, en, en dat is voor mensen ook heel interessant. <laughs> ja. en toen waren we, maar ik denk, geloof ik, zeg het uit mijn hoofd, waar ik al een beetje naast zitten, er waren er 600 of, of misschien tot 1000 advocaten, en meer niet. Maar nu zijn het er 16.000. Ja, dat is nu Dus die klus van die afzonderlijke orden per regio, die is dus in ieder geval intensiever geworden qua volume van het aantal advocaten. Ja. En hoe houden ze dat nou bij? Ja, ik begrijp He? het. Ja. Hoe Registreren ze alles? Oké, okay, dus we en kunnen zo... En ook de, die registratiegegevens met hun collega's in Amsterdam, Rotterdam, Middelburg, Roermond. Nou, overal het. heb je die, die, die, die plaatselijke dekens zitten. Ja. Wat doen ze daarmee? Oké, okay. en dan zo'n beetje in de zomer krijgen we een soort eerste globaal idee. We geeft u dan van hoe, hoe u te werk gaat en wat u al bent tegengekomen. En dan volgend jaar komt er een soort uh, eindoordeel van u over deze controle van dat toezicht. Ja, en het mijn het. bevindingen ja. hoe het nou werkt in, in de, in de, in de, in de praktijk van alle dag. Precies, en daar kan iedereen, en, ook het kabinet. Heleboel, hè, wat zegt u? Daar kan iedereen ook het kabinet, als ze, als ze dat zo willen, kan daar zijn. Nou, daar, ja. daar hè, nou, ja. en dat kunnen dat ze wat een mee doen. van de van de hele belangrijke dingen, dat rapport wordt in openbaarheid uitgebracht. Dat is mooi. En da, en dat ligt dan, dat is niet een rapport. Wat van de orde is. Ik sta ook niet onder instructie van de orde. Uh, U ik... bent gewoon van uzelf. Ja. Zo is het. Oké. Okay. Ik hoor natuurlijk deze en gene. Huh? Ja. Ik zal uh, alle werkende weg. zal ik wel met uh, mensen die vanuit een bepaalde invalshoek. Uh, met met uh, advocaten te maken hebben en met de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend, zal ik ook mee contacten hebben. Oké. Okay. Nou, we uh, zijn benieuwd naar, naar, naar uw eerste bevindingen in de zomer. Dan gaan we u maar weer eens bellen. En ik wens u heel erg veel succes met deze klus. Dank u wel. Rijn-Jan Hoekstra is degene die het toezicht op advocaten in Nederland gaat controleren. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land.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 Coma, zuipen, drank achter het stuur, krimpende hersenen, geweld door losgeslagen supporters. Alcohol heeft nogal wat bijwerkingen die flink wat ellende kunnen veroorzaken. Vorige week, pleitte, vorige week pleitte de politiebonden er nog voor om nog strenger te worden met alcohol rondom voetbalwedstrijden. Maar volgens burgemeester Abu Talib van Rotterdam gaat dat helemaal niet zo makkelijk, vertelde hij de collega's van Radio 1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 Aandacht voor hoe ze daar elders in de wereld mee omgaan. We beginnen in Canada, waar jongeren onder de 19 streng gecontroleerd worden. Margot Gromignon doet verslag. There's a couple of girls over there. Look like they got a bottle. So let's just walk over there and see what they're doing. Yeah, they, they're passing the bottle from one to the other. So hi girls. What are you doing? We're just waiting for our friend. And, uh, what do you got in that bottle there? Um, is, this, is this coke? No, I, no, Let me have a look at that. Oh yes, oh boy, that's strong. Constable so, John van de politie aan de Sunshine Coast praat met twee meisjes die bij een bus halten om de beurt uit een fles staan te drinken. Alcohol. Yeah, Ze kregen 230 dollar boete en de fles here. wordt ook nog leeg gegoten. You know, this is against the law and you're probably underage. So I'm going to have to issue a ticket. It's 230 dollars. Too bad, girls. You know better for next time now, won't you? Well, bullshit. We... Harde maatregelen hier aan de westkust van Canada. Onder de 19 mag je niet drinken en de politie ziet er streng op toe. Mijn tienerdochter kan erover meepraten. Met een paar vriendinnen ging ze een paar dagen op stap. Nou, we waren één keer op een eiland hier dichtbij in de zomer op vakantie voor een paar dagen. Um, net zoiets als Tassel of zo. En toen hadden we een koeler bij ons met allemaal bier en harde alcohol. En toen waren we even naar het restaurant gegaan en toen kwamen we terug... en toen waren al onze koelers die in onze tenten stonden op het strand... met de tenten dicht, waren allemaal leeggegooid door, door, door de politie. En dat niet alleen. In dit gebied wonen 35.000 mensen... en er is een politiebureau met 35 agenten. Die houden de tieners scherp in de gaten. Hoe oud ben jij? Heb je alcohol bij je? Mag ik even je tas kijken? De politie kijkt onder andere op Facebook waar de feesten zijn en gaat daar kijken of er geen alcohol is. Meestal is dat wel zo en dan krijg je een boete en wordt iedereen naar huis gestuurd. Maar ook thuis mogen tieners niet drinken. Als de politie daarachter komt, krijgen zowel ouders als kinderen een forse boete. Tieners mogen ook niet in cafés aanwezig zijn, zelfs niet om te eten. Ze worden meteen weggestuurd. Kijk! menus menu today? Hey, yes, okay, did you see our specials today on the board? No, not yet. Okay, do you have ID at all? Yes, uh, I do. I did don't you? have niet mine on me, but I'm not drinking. Uh, that, sorry, I can't have you here unless you have ID and if, sorry, you will have to leave as soon as possible. Oh, okay. Okay, okay, okay, but thank you. Okay, we'll kunnen nergens drank kopen. Maar helpt het nou echt? Toen ik nog op school zat dronken we elk weekend, elke vrijdag en zaterdag. We dronken op het strand of op um, feesten bij mensen thuis. Ja, of, of ergens in het bos. En hoe kwamen jullie aan alcohol dan? Normaal vroegen we het aan iemand die we kenden die 19 was of ouder. En dan gaven we hun geld en dan haalden ze het voor ons. En hoe, op welke leeftijd begonnen jij en je vriendinnen te drinken? Wij begonnen te drinken ongeveer toen we 14 of 15 waren. De meeste mensen drinken totdat ze heel dronken zijn. Ze drinken, ze drinken niet omdat ze, het lekker, omdat ze het lekker vinden. Ze drinken gewoon om heel dronken te worden. Eindigt dat wel eens in het ziekenhuis? Ja, heel vaak. Elk feest waar, wij, waar je naartoe gaat, is er wel iemand die, die in de badkamer ligt te kotsen. Of iemand die, um, die zo dronken is dat ze niet meer kunnen lopen. Of dat hun, dat hun ouders hun moeten komen ophalen. Of ze worden naar het ziekenhuis gebracht... Ik zou zelfs denken dat mensen minder drinken als ze 19 zijn dan, dan daarvoor, want daarvoor is het verboden en dan is het veel meer spannend. En dan gaan mensen, dan zijn ze nog, zitten ze nog op school en dan de hele week gaat het er over van waar gaan we dit weekend drinken en wat gaan we dit weekend drinken, want dat is een heel spannend iets. Maar dan, als, dan word je 19 en dan mag het en dan doe je het een paar keer en dan is het is, is, is, is niet eens heel leuk meer. Volgens de Canadese politie komt coma-zuipen onder jongeren veel voor... al ontbreken harde cijfers. Morgen gaan we in metropolis Radio naar India... waar de lokale middenstand maatregelen heeft getroffen tegen overmatige drinkers. Nu heb ik op de menukaart in staan een, een zogenaamde vomiting charge. Een overgeefbelasting, zeg maar. We make the punishment from Wie overgeeft, die moet betalen. En dat geld gaat naar de ober die dat overgeefsel schoonmaakt. Hmm.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 Back do no good. And We konden u even een klein stukje laten genieten van Laurenville. A heart that is lost, cannot mend. Een klein stukje maar, want Europa vraagt onze aandacht weer. Als het goed is, zit in Brussel Thijs Berman. Goedemiddag, Thijs. <lacht> Ja, ja hoor. Wij in wij elkaar, kennen elkaar. Lid van het Europees Parlement voor de Partij van de Arbeid. Komt heigend aan, want staking in België. Dus alles moet te voeten en rennen. Vele studio's zijn dicht, maar we hebben erin gevonden. <laughs> het er was is... een beetje lastig rennen. Ook omdat die eurotop er is, hoor. Je kan niet overal heen. Zo is het, die top, hè. Er is er weer een. Zo meteen om vier ja. uur. De bedoeling is nu, uh, Thijs, om niet alleen over bezuinigingen te praten... maar juist ook over het stimuleren van de economie. Is dus op zich goed banen scheppen, bedrijven vrij baan geven. Maar, nu vragen we ons af... De EU is behalve een economische uiteindelijk toch ook een sociale unie. En daar hoor je eigenlijk niets meer over. Die sociale kant komt in dat hele crisisgeweld niet aan bod. En de vraag is dus, zijn sociale grondrechten eigenlijk in tijden van crisis... net zoveel waard als de economie? Nou, als we naar al die toppen kijken, lijkt het van niet. Wat is in eerste instantie jouw idee daarover? Uh, sneeuwt het eens, onder? Als je zo'n zware meerderheid hebt van conservatief-liberale regeringen... Mm -hmm. dan is het geen wonder dat de sociale agenda onderaan staat. Ja. Dat is nu zelfs een kritiek geworden van grote investeerders in Europa vanuit de Verenigde Staten. Die zeggen, ja, jullie zijn je eigen economie aan het stuk bezuinigen. Dat, gaat over, dat... Het, tuurlijk, dat gaat over het bezuinigen, ja. hè? het niet meer investeren ja, ja. in de economie. Maar zoals nu, deze top gaan ze het dus wel hebben over investeren in de economie. Maar over sociale rechten die best ja. in het gedrang kunnen komen op het moment dat je zegt er is crisis. En de, de vrije markt moet vrij baan hebben, daar horen we niemand over. Dat en dat klopt. is en de, Ja, en de, de, bij de bezuiniging is ook heel duidelijk gebleken... dat er dwars door CAO's heen wordt geknald. He, de de ambtenaren salarissen in Ierland... De ambtenaren in Griekenland... zijn mm. allemaal dwars door de CAO's heen ver omlaag gehaald. Dat al is een enorme aantasting van de autonomie mm -hmm. van sociale partners... om te onderhandelen. De autonomie van de bonden om hun eigen eisen te stellen. Ja. En betrokken te worden bij dit hele programma. Die bonden die maken zich druk daarover. Ze hebben op het World Economic Forum in Davos ook duidelijk gemaakt... dat ze zich echt zorgen maken. En jij met hen. Ik las ja. een, een reden die je hebt gehouden op congres... waarin je je zorgen uit ook over die sociale kant en Zegt arbeidsvoorwaarden horen eigenlijk altijd boven de interne marktregels te staan. Hoe krijg je dat als, als lid van het Europees parlement, meneer Berman... hoe krijg je de mensen zover dat ze dat gaan zien? Nou, gelukkig is het Europees parlement medewetgever mm -hmm. op dit terrein. Dus uh, zie je binnenkort, volgende week naar alle waarschijnlijkheid... komt de Europese commissie met een voorstel... waarin de rechter, de Europese rechter, ook kan oordelen over de rechtmatigheid van stakingen op het moment... dat die ook maar een beetje grensoverschrijdende effecten kunnen hebben... over de, de grotere bedrijven die internationaal opereren. Ja. En dan is het opeens aan de rechter om te oordelen... of de inhoud van een vakbondseis terecht is. Maar zo hoort het niet te zijn natuurlijk. Is dat een voorstel van de Europese Commissie? Ja. Hm. Ja, als er te veel schade aan bedrijven zou worden, berokkend internationaal... dan zou de rechter mogen oordelen, dit mag zomaar niet. Kijk, natuurlijk moet de rechter wel eens iets zeggen over een staking. Als die disproportioneel is, als, als de hele maatschappij er last van heeft... om te verricht voor een betrekkelijk kleine eis... Nou, dan kan de rechter zeggen, zo gaat het niet. Maar hier gaat het over veel meer dan dat. Ja? Hier gaat het over echt het aantasten van het, van, het sociale, van het grondrecht van vakbonden... om hun eisen te stellen en kracht bij te zetten... door mm -hmm. middel van een uiterste wapen als staking. En uh, nou, nou, dat, dit is dus een voorstel van de Europese Commissie. We hebben hier uh, ja. de FNV, de vakbond er al over gehoord... dat, dat dit veel te ver gaat. Uh, ja. Je zei al, er is een, een, een vrij rechts, in elk geval liberale wind in Europa. Dit kan zomaar aangenomen worden. Een dergelijk ja. voorstel. Nou, uh, het is maar de vraag, want het Europees parlement zal hier heel hard over bakkeleien. En de sociaaldemocraten en de andere progressieve clubs in het parlement... zullen zich hier hard tegen verzetten. Uh -huh. uh, kijk, er zijn natuurlijk heel veel liberalen die erg pro-Europees zijn. Maar wat ze vergeten, dat is dat Europa zal sociaal zijn of zal niet zijn. Je verliest de steun van de bevolking voor de Europese Unie zelf. Uh -huh. Op het moment dat die Unie alleen nog maar een bedreiging is en eigenlijk heel weinig te melden heeft aan werknemers... en zeker ook aan de zwakste groepen onder de werknemers. Ja, je hebt al wel eens meer gezegd... als uh, werknemers Europa nou maar zien als een kans... in plaats van als een groot risico... dan is er al snel van een kloof tussen Brussel en de andere landen... niet meer, een spra niet meer sprake. Daar zou je ja, misschien vind... nog wel harder aan moeten werken... dan, dan aan uh, een andere manier van de crisis oplossen. Ja, ik vind dat de blinde vlek van, van grote liberale Europese denkers... zoals Guy Verhofstadt dat is bijvoorbeeld. Ik vind dat ze een blinde vlek hebben en nu over het hoofd zien... dat ze met een puur liberale agenda simpelweg de steun van de bevolking verliezen. En wij sociaaldemocraten zeggen dus, als je niet zorgt dat dat sociale handvest... Wat, er, wat bij het verdrag hoort, dat dat serieus wordt genomen nu in de wetgeving... Mm -hmm. dan verlies je die steun en dan, dan maak je veel meer kapot aan de Europese Unie dan je lief is. Is dat sociale handvest altijd een beetje een, een, een ondergeschoven kindje geweest? Ik zei net, ja. de Unie is natuurlijk niet alleen een economische Unie. Het moet ook een politieke Unie zijn, is het ook nog niet. Maar ook een sociale Unie. Maar eigenlijk is het altijd alleen maar economie wat de klok slaat. Ja, maar er is toch iets veranderd sinds we het nieuwe verdrag van Lissabon hebben. Mm -hmm. Want het sociale handvest wat daarin staat, waar ook het stakingsrecht en, en het recht op CAO-onderhandelingen heel duidelijk in staan. Dat sociale handvest is wel een duidelijke annex bij dit verdrag. En elke nieuwe Europese wet moet dat sociale handvest dus ook respecteren. Het is bindend geworden voor Europese regelgeving. Mm -hmm. Dus ik denk dat het ook nog juridisch een, een, een heel goed instrument is... om de Europese Commissie hier terug te fluiten... in zijn enthousiasme om sociale rechten te ondermijnen. En he, heeft het niets te maken, denk je, zoals we hier in Nederland wel hebben gehad... dat er bepaalde crisiswetjes aan zijn genomen? Heeft het iets te maken met de crisis dat er, dat er gemakshalve wordt gezegd... nou ja, goed, die, die sociale verworvenheden, maar eventjes op een laag pitje... want het kan nou helemaal niet anders, jongens. Dat dat als een soort excuus wordt gebruikt. Ja, maar het is de paard achter de wagenspannen. Zeker in landen als Nederland en Duitsland. Uh, je, je kunt niet... Uh, onze economie opkrikken zonder dat je denkt aan een groeiagenda. Nou, die groei die krijg je niet als je de koopkracht onderuit haalt. Die groei die krijg je niet als je werknemers in steeds grotere onzekerheid brengt waardoor ze niet meer durven te investeren in hun eigen toekomst. Mm -hmm. Daarvoor moet je dus werkelijk zorgen voor een bescherming van hun sociale rechten, bescherming van hun inkomen en de, dat betekent een bescherming van hun toekomst. Dus Dagelijks Daarmee schep je een stabiele toekomst voor de Europese economie. Dus je zegt die top hè, die nu zo meteen begint ik ga daar straks nog even verder over praten um, die, en ze zeggen we willen de economie stimuleren, je zegt dat is op zich hartstikke goed... maar dan moeten ze die sociale kant niet vergeten, want zonder dat lukt het je niet. Is dat ja, eigenlijk wat je zegt je, of niet? Dat is zeker zo, en dan is het natuurlijk ook nog eens zo... dat allerlei Europese lidstaten van elkaar kunnen leren. Als wij in Nederland een jeugdwerkloosheid hebben van 8% en in Spanje bijna 50%, dan is het misschien wel handig dat de dus in Nederland komen kijken... hoe wij dat hebben gedaan. Hm. Want dat kunnen wij in Nederland heel goed, in overleg met de sociale partners juist... Zorgen voor een laag houden van de jeugdwerkloosheid. En dat is iets waar je. Het gaat niet alleen maar over geld, het gaat niet alleen maar over inkomen, het gaat niet alleen maar over investeren, het gaat ook over. zo de her, arbeidsmarkt hervormen, mm -hmm. dat werkgevers de kans krijgen, maar werknemers ook werk vinden. Goed. Thijs Berman, dankjewel dat je even in allerijl... naar een verre studio in Brussel wilde rennen. Want met bus of iets anders is dat niet mogelijk. Vanwege met ontstaking. Ex met excuus voor het heiging. <laughs> dat geeft niks, het is duidelijk waarom dat was. Thijs Berman, lid van het Europees parlement voor de Partij van de Arbeid. Hartelijk ja. dank. Zometeen na het nieuws is de villa terug. Met een vooruitblikje op de top, die dan net begonnen is. Dus niet meer een vooruitblikje, maar een inkijkje. En schuld en boete. Tot zometeen. Zucht <tied>